Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland is tegen de Oostenrijkse regels voor skitoeristen, zegt demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Volgens hem wordt het wel heel ingewikkeld als elk land eigen regels gaat invoeren. Gisteren werd bekend dat Oostenrijk het Janssen-vaccin niet goedkeurt als toegangsbewijs op de pistes, omdat het een vaccin met één prik is. Ook zijn mensen die vroeg in 2021 zijn ingeënt niet meer welkom op wintersport omdat hun vaccinatie te lang geleden is. Ondertussen krijgen alle Belgen die zijn gevaccineerd met Janssen het advies om een boosterprik te halen. Onze correspondent vertelt waarom. Omdat de aanwijzingen zijn dat die Janssenprik met name wat sneller dan de andere aan effectiviteit inboet. Dus dat hij minder beschermt na verloop van tijd en dat hij dus ook minder beschermt tegen ernstige ziekteverloop. België is het eerste land dat met dit advies komt. Ook 65-plussers kunnen daar al een boosterprik halen. En misschien heb je het langs zien komen op Insta. We planten één boom voor jouw huisdierenfoto. Het was onduidelijk van wie de story afkomstig was. Maar inmiddels hebben wel 4 miljoen mensen hun huisdier gepost. Het blijkt dat natuurclub Plant a Tree erachter zit... die de post gisteren na 10 minuten al delete... toen ze doorkregen dat het uit de hand liep. Omdat ze geen 4 miljoen bomen kunnen planten... zijn ze nu een crowdfunding gestart... om in elk geval een klein eindje in die richting te komen. En karateleraar Antonio uit Zoetemeer leert zijn leerlingen niet alleen over de vechtsport, maar ook over discipline en respect. Hij is volgens de leerlingen een vaderfiguur voor jongeren die het slechte pad op dreigen te gaan. Ik heb heel veel jongens geholpen. Ze waren een verkeerde pad en uh, komen ze binnen. En, uh, dan ga ik praten met de jongens. Ga ik praten. Ik geef ze vertrouwen als ze binnenkomen. Dat ze het thuis voelen. En de jongeren komen graag in de sportschool. Het is hier echt een soort tweede familie. <laughs> ja, het is toch een, een soort van thuisgevoel. Het weer. Vannacht kan het licht vriezen. Morgen in het noorden wat regen. Verder droog en zonnig in het zuiden. Opnieuw een graad of elf. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB. Er staat nog een korte file op de A10, de ring van Amsterdam, bij de Koentunnel. De vertraging is daar 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstok is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Yes. To fly above the smoky roofs, I watch the planes go by, the children running home beneath the twilight sky. Turn my head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 I wish we was.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 was overigens met Chuck Loop. En uh, uh, Chuck Loop was een uh, bekende uh, uh, synthesizer, fluit- en gitaarspeler. En uh, een paar jaar geleden overleden. En die Chuck Loeb speelde volgens mij in de band van uh, uh, Chet Baker onder andere. Was dus heel veel van huis af. En, die, uh, en als je dat leest van die Carmen Christa, hij heeft wel een eenzame tijd meegemaakt. Maar toch is er een kind geboren. En dat is een zangeres die heet Lisa Loop.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 Say hey, hey, hey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 Cascaro er, zang en Tilbrunner trompet. Nou, verder zijn er natuurlijk een aantal mensen die met name waar we niet veel zeggen. Uh, die Cascaro is, is uh, geboren in Bochum en uh, op 18-jarige leeftijd de winnaar van Jugendjest. En uh, was achtergrondzanger en gastsolist bij big bands. Nou, hij kan er wel wat van. Spreek deze muziek aan. Is het is zeker de moeite om op YouTube te kijken, want er staan heel wat filmpjes van Jeff Cascaro op.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 To a brand new day The first steps En dit allemaal van de prachtige cd... Looking Back, Moving Forwards... van Christine Mills. Op de bas was Eddie Gomez te horen. Uh, ja, over bas gesproken. Ray Brown is natuurlijk een hele bekende bassist En die heeft ooit een LP-cd opgenomen... Some of my best friends. En wat ik laat horen... is een, samen met uh, uh, Nancy King... But Beautiful... Ray Brown trio.